Oké, ik beken. Ik heb inderdaad een paar dreigbrieven gestuurd naar meester Van der Weijden. Hoeveel? Een stuk of vijftien, twintig. Ik heb daar geen lijst van bijgehouden. En waarom hebt u hem die dreigbrieven gestuurd? Dat is toch logisch, omdat hij mijn zaak niet goed verdedigt, dat natuurlijk. Ik zie niet in wat daar logisch en natuurlijk aan is. Oh, ik wel, mij. Stel u voor, u bent een beloftevolle danser. Je hebt nog een hele carrière voor u liggen. Maar op een schone dag rijdt er een vrachtwagen tegen uw auto. Je verliest bijna uw been en niet alleen moet je dan maandenlang vechten... om er fysiek terug bovenop te geraken, maar ook mentaal. Je bent toen in een heel zware depressie gesukkeld, hè, Lorenzo? Dat mocht je wel zeggen, Pieter. En het is nog maar de vraag of je al wel volledig uit die depressie geraakt zijt. Ik moet nog elke dag vechten, dat is zo. Ja, en als het dan nog maar alleen uw been geweest was, hè... maar je zijt meer verloren bij dat ongeluk, hè? Jij zit erg goed op de hoogte, Pieter... Onze Lorenzo is sinds dat ongeluk namelijk, hoe zal ik het zeggen... ...niet meer echt in staat om vrouwen te geven waar ze naar verlangen, Jan. Uw toon bevalt mij niet, Pieter. Sorry, hè. Ja, ik ben impotent geworden door dat ongeval. Als dat is wat je niet luid op durft te zeggen. Lorenzo, ik wou het u liever zelf horen zeggen. En ik begrijp maar al te goed wat voor een slag dat voor u geweest moet zijn. Daar hebt gij geen idee van. Echt niet. Nee, misschien niet. Maar als ik me niet vergis... ...gij waart toen in fouten. Gij reed te snel... Hij had een rood licht genegeerd, gewaar dronken. De commissaris wil nu eigenlijk vooral weten... van waar dan dat onzinnig idee om dreigbrieven te sturen naar meester Van der Weijden. Dat heb ik u al gezegd, omdat meester Van der Weijden... geen enkele moeite gedaan heeft om mijn zaak te winnen. En dat terwijl hij zat kunnen winnen. Waarom? Omdat meester Van der Weijden wel meer van die onmogelijke zaken... tot een goed einde gebracht heeft? Geef misschien een paar voorbeelden. Ik wens daar voorlopig niks meer over te zeggen. Lorenzo, dat verwondert mij niks. Want er is verder ook niks meer over te zeggen... Om de dood eenvoudige reden dat gij aan het liegen zijt. Meester van der Weijden heeft alles in het werk gesteld om u zoveel mogelijk op te vangen. Hij heeft er onder andere voor gezorgd dat de VZW in Dinfna zich over u ontfermd heeft. Het is trouwens zo dat gij Elena Littin hebt leren kennen. Ik ken Elena Littin helemaal niet. Lorenzo, jongen, stop toch met die onzin. Er zaten foto's van u in uw dossier bij meester van der Weijden. Foto's van uw behandeling in het Onze Lieve Vrouwenziekenhuis. Elena Littin staat er ook op. Wat maar normaal is, want ze heeft u geholpen bij uw revalidatie. En we hebben u vannacht opgepakt toen u bij haar ging aanbellen. Hebt gij Frank Lernout in het hospitaal leren kennen? Ik ken Frank Lernout niet. Hebt gij Ilian van Kleven daar leren kennen? Nee, ik heb haar pas onlangs ontmoet omdat ze met Dina meegekomen is toen die zich aan Max Kleisters kon presenteren. Doe maar geen moeite, Lorenzo. Gij kent de Meester van der Weide, gij kent Elena Letin, Frank Lernoud, Dina van Kleve, Elian van Kleve, Stefan Priem. Stefan Priem? Ik heb nog nooit van een Stefan Priem gehoord. Misschien niet, maar je kent alleszins een onderdeel van Stefan Priem, namelijk zijn afgeknepen pink. Die pink was die van die Stefan Priem? Wat had je gedacht? He? Dat het de pink van Paul Verfaille was? Vertel nu eindelijk eens, waar hebt gij Verfay leren kennen? Die kende ik helemaal niet. Oké, okay. ik kende zijn reputatie wel. Ik, ik heb hem de voorbije weken heel veel in concertgebouw zien rondhangen en zo. Maar ik heb op geen enkel moment met hem contact gehad. Hij heeft mijn hoogste zus aangesproken toen ik achter de baar stond tijdens de repetities. En dan alleen maar om een drankje te vragen. Ja, was hij een beetje beleefd tegen u, Verfay? A la Baldomero Duran? Want die was toch heel vriendelijk tegen u, hè? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Zeg, jij die alles hoorde en zag... Je moet die twee toch regelmatig met elkaar hebben zien praten, nee? Waarom zijt gij vannacht eigenlijk gaan lopen, meneer Kalland? Ik ben niet gaan lopen. Met mijn been kan ik trouwens niet gaan lopen. Ja, ge weet wat ik bedoel. Ik ben gewoon een luchtje gaan scheppen. Tot aan de deur van Elena Litin? Dat, dat was puur toeval. Ja, en dat was heel toevallig vlak nadat Els Piraerts u met haar gsm verwittigd had dat wij het lijk van Duran alias Silvio Hernan gevonden hadden, hè? Hoe weet gij dat, heeft? Ja, maak uw zin maar af, Lorenzo. Oké. Okay. Els heeft mij inderdaad gebeld, vlak voor wij haar in het parkhotel teruggevonden hebben. Ja, ze hield dus blijkbaar op de hoogte. Waarom? Vertel maar, Lorenzo. U bent nu toch begonnen. Werkte zij samen met u? Zat zij mee in de combine? De combine tussen u, Elena Littin, Frank Lernout en meester Van der Weide. Of wacht eens, had gij misschien een aparte deal met haar? Lorenzo, jongen, maak u toch geen illusies? Straks zet ik u samen met Frank Lernout en met Elena Littin. En dan beginnen we weer van vooraf aan. Ik had geen enkele deal met El Spier, commissaris. Oké, okay. ik wist wie de potloodventer was en ik heb haar de primeur beloofd. Een primeur die ik dan trouwens aan u gegeven heb. Ja, de primeur dat die potloodventer, zogezegd gezegd, meester van der Weyde, was, inderdaad. En dat was heel goed gespeeld van u, tenminste, heel goed geprobeerd. Wat wilt gij nu insinueren? Zijn gij misschien op het onzalige idee gekomen om een paar mensen te chanteren? Palvera bijvoorbeeld. Ik. Vervailles chanteren? Waarmee? En misschien in één moeite ook, kolonel Ketels. Kolonel wie? Kolonel Ketels, is onbekend? Nooit van gehoord. Elian van Kleven heeft u nooit iets over hem verteld? Of uh, Dina? Commissaris, ik wil hiermee ophouden. Ik, ik kan dit niet meer aan. Ik, ik wil een dokter zien. Daar kan voor gezorgd worden, Lorenzo. Als je dat inderdaad echt wilt. Oké. Okay. Luister. Ik ben naar Alena gegaan omdat ik omdat ik haar hulp nodig had. Elena heeft mij in het verleden altijd opgevangen. Zij is een van de weinige mensen die ik volledig vertrouw. Ze is voor het moment zelfs de enige die ik vertrouw. Meer kan en wil ik u daarover niet vertellen. Lorenzo, waarom is Stefan Priem vermoord? Ik kan nog begrijpen waarom Verfay vermoord is. Ik kan erin komen dat Silvio Hernanz zijn verdiende loon moest krijgen. Ik kan nog wel min of meer vermoeden waarom meester Van der Weijden vergiftigd is. Of zich heeft laten vergiftigen. Maar waarom is Stefan Priem opgeruimd? Commissaris, ik heb niemand vermoord. Niemand. Waarom zou ik... Geen idee, Lorenzo. Geen idee. Maar ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière. Hè. Verbeter mij als ik het fout heb, maar volgens mij hè, stikt Gij van de wraakgevoelens. Ik citeer hier even uit uw medisch dossier... Hij is opstandig, verbitterd, stelt de hele maatschappij verantwoordelijk... voor een tegenslag die hij uiteindelijk alleen maar aan zichzelf kan verwijten. Dat kan allemaal wel zijn, maar ik heb niemand vermoord. Niemand. Ik wil aannemen dat je nooit die bedoeling gehad hebt. Maar hoe gaat dat, hè? Plots is er een kans en van het een komt het ander en voor het goed en wel beseft. Commissaris, stop me mij zo te intimideren. Ik heb niks misdaan. Heeft Frank Lernout u die Chileense foto's van Verfaille getoond? Foto's? Welke foto's? Momentje. Geef eens Jan, zoek misschien maar één van de minst schokkende uit. Maar ik eens zien? Oké, okay. ja, kijk, hier. Wat, wat heeft dit te betekenen? Wie herkent je allemaal, Lorenzo? Ja, dat is Elena, hè? En, en, en dat daar is, het, dat is Baldomero Duran. Ziet ge die foto's voor het eerst? Geef me nog maar eentje, Jan. Oké, okay, stop, houd ermee op. Wist gij dat Baldomero Duran de beul van Elena Litin was? Absoluut niet. In dat geval was ik recht naar u gestapt. Lorenzo, daar geloof ik niks van. Ik zweer het, ik wist dat toen nog niet. Wanneer is toen, toen gij die pink had gedeponeerd voor de lift? Buiten het oog van de beveiligingscamera? Die pink van Stefan Priem? Die Frank Lernhout u had bezorgd? Commissaris, alsjeblieft... Oh, shit. Lorenzo, jongen, spreek toch? Ik heb u al verteld dat we over een excellent team van technische rechercheurs beschikken. Het is maar een kwestie van een paar dagen om aan de hand van de sporen... die ze in uw appartement verzameld hebben... onomstotelijk te bewijzen wat uw aandeel in heel die zaak is. Frank Lernoud is dus inderdaad die ping van Priem komen brengen. Ja, het is allemaal toeval geweest. Echt waar, een, een stom toeval. Ik zweer het, commissaris. Het, het is allemaal begonnen met een... Ja, met een toeval en, en door een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden... helemaal uit de hand gelopen. Frank... Frank was compleet in paniek... Hij had met zijn compan Priem een inbraak gedaan bij Paul Verfaille. Maar, maar hij wist totaal niet wie dat was. Hij heeft daar die foto's gevonden en hij heeft natuurlijk Elena herkend. En Verfaille zelf, die op een van die foto's stond in de achtergrond. Hij is dan op het onzalige idee gekomen om Verfa'i te chanteren. Nee, of, of ja, daar dacht hij aan. Maar achteraf wou hij dat liever niet doen, omwille om van Elena En omdat hij vermoedde dat Verfay veel contacten had in hogere kringen. En omdat hij besefte dat hij zichzelf en zo wel eens in groot gevaar kon brengen. Contacten in hogere kringen? Had hij het dan over kolonel Ketels? Die naam heeft hij niet laten vallen, ik zweer het. Maar je kent die naam ondertussen wel, hè? En je weet waarschijnlijk zelfs heel goed... wat meneer de kolonel allemaal op zijn kerfstok heeft. Dankzij Els Pieraerts. Of niet? Ongeveer, ja. Maar dat wist ik maandagnacht nog niet echt niet. Hoe dan ook... Frank had zich door Priem laten overtuigen om Verfaille toch te chanteren met die foto's. Priem beweerde dat ze dat zonder te veel gevaar konden doen door kopies te maken van die foto's en door Verfay daarmee dan blijvend onder druk te houden. Priem had een afspraak geregeld met Verfaille, maandagavond rond 7 uur... In Frank zijn kamer boven de paardenstallen. Ja, ja, dat was natuurlijk heel stom van die Priem. Frank is dan een anderhalf uur later gaan kijken en, en... toen heeft hij Stefan doodgevonden en toen... En toen heeft hij Priem zijn pink afgeknipt met een snoeischaar. En zijn kamer in brand gestoken. Hij was radeloos, commissaris. Radeloos, doodsbang. Wist hij wie Priem vermoord had? Ja, Paul Verfay. En hij wist dat omdat hij... Omdat hij Verfaille nog had zien wegrijden. Hij is hem gevolgd en zo bij het concertgebouw uitgekomen. Uh, momentje, momentje. Hij is Verfai eerst vanuit Lopham gevolgd. Heeft gezien waar hij naartoe ging. Is dan gauw teruggegaan. Heeft pas dan Priem zijn pink afgeknipt en zijn kamer in brand gestoken. Hm? ja. Ja, zo is het gegaan. Jij hebt hem dus eigenlijk geholpen om een soort spoor naar verfij te leggen, als ik u goed kan volgen. Jij dacht, een brute amputatie, dat lijkt op folteren... en de rest wordt er vroeg of laat wel bijgedacht. Commissaris, het gebeurde allemaal zo snel, zo onverwacht. Stel het u voor, een radeloze lernoud met een pink in zijn hand... en heel dat verhaal van die folterfoto's. En dan de wetenschap dat die arme Elena... meer dan 25 jaar vruchteloos geprobeerd heeft... om samen met Chris van der Weijden haar beul... en de moordenaars van haar minnaar Robrecht veroordeeld te krijgen. Een klein detail, Lorenzo. Heeft Frank u een van deze foto's getoond of niet? Denk goed na voor geantwoord geeft. Nee, commissaris. Hij heeft mij geen enkele foto getoond. Hij heeft mij alleen maar verteld wat er allemaal gebeurd was... en, en hij geraakte nauwelijks uit zijn woorden. Dus gij wist op dat moment nog helemaal niet... wie Baldomero Duran in feite was? Nee, commissaris. Helemaal niet. Goed. Lorenzo, we gaan even pauzeren... om u de kans te geven om wat op verhaal te komen. Maar straks herbeginnen we. En dan wil ik toch nog eens dieper ingaan... op uw relatie met meester Van der Weide. Ik had die dreigbrieven nooit mogen schrijven. Ik weet het, Pieter. Ik heb heel veel spijt dat ik dat gedaan heb.